Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. ZZP'ers hebben minder werk dan ze zouden willen. Dat zegt het CBS. Het gaat dan bijvoorbeeld om zelfstandigen in de muziek... ...of mensen die werken voor festivals... Vorig jaar hadden bijna 900.000 zelfstandigen een volle werkweek. Dat zijn er 40.000 minder dan in 2019. Een groot deel van de zzp'ers zou wel meer willen werken, maar krijgt door corona niet genoeg opdrachten. De megazaak tegen Ridwan Tachi en 16 medeverdachten is nu echt van start. Ze worden verdacht van zes moorden en een aantal pogingen tot moord. Waarschijnlijk gaat de zaak jaren duren. Het speeddaten voor een nieuw kabinet is begonnen. De twee verkenners praten vandaag en morgen met de leiders van alle partijen en moeten daarna puzzelen welke opties er zijn voor een nieuw kabinet. VVD-leider Rutte is net geweest en heeft al een favorietenlijstje. We denken dat D66 als grote winnaar uit de verkiezingen ook een logische kabinetsdeelnemer is vanuit ons perspectief. Dan is de volgende, die we er heel graag bij willen, zou ook weer zijn natuurlijk het CDA. En ja, daarna wordt het natuurlijk even zoeken. Zo denkt Rutte bijvoorbeeld aan de ChristenUnie of Ja21. Maar die partij wil hij eerst nog wat beter leren kennen. Twee ruziende buschauffeurs hebben gisteren in New York voor een behoorlijke verkeerschaos gezorgd. Ze reden uit verschillende richtingen tegelijk een kruising op en weigerden de andere voorrang te geven. Uiteindelijk stonden de bussen neus aan neus midden op de weg. Een omstander stond er te filmen. Hoe is hij the right-of-way? Hoe is hij Hoe was hij way als de andere bus hier was? niet terugkomen? Nee, met een geruzie zorgden de chauffeurs voor een blokkade van een half uur. Volgens het busbedrijf begon het probleem doordat de bussen om een fout geparkeerd busje heen moesten rijden. Het weer droog, af en toe zon. In de loop van de middag komt er meer bewolking en het wordt een gatenvracht. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Tussen Hilversum en Almere Centrum rijden geen treinen door een wisselstoring.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 En het is inmiddels een goedemiddagsantwoord geworden. We hebben geluisterd naar Fleetwood Mac met Go Your Own Way. Een prachtig nummer en dat spreekt mij ook ontzettend aan. Aan de telefoon hebben we, als het goed is, Martijn Akkerman. Ja, goedemiddag. Goedemiddag Martijn. Nou spreken we elkaar alweer, maar dan in een andere hoedanigheid. Ik, althans, ik in een andere hoedanigheid. Ja, leuk. Als, uh... En een goed nummer inderdaad. En een goed nummer. Kijk, we hebben iedereen ieder geval dezelfde uh, smaak wat betreft de muziek. Uh, ja. Martijn, mensen weten het misschien niet... maar jij bent achter de schermen degene die alles uh, uh, organiseert en regelt... omtrent de verloop van de verkiezingen in, zowel in Haarlem als in Zandvoort. Ja, klopt. Ik ben, uh, in Zandvoort ben ik al een jaar of zes de coördinator van de verkiezingen. In Haarlem ben ik onderdeel van het projectteam... maar de focus ligt wel op Zandvoort voor mij de laatste zes weken voor de verkiezingen.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 Ja, nou, daar ben ik uh, dubbel trots. Uh, niet alleen als Zandvoort, maar natuurlijk ook als de coördinator voor de, voor de stagiaires van deze school. Ik uh, ja. ben blij dat, uh, dat het zo goed is uh, gegaan. Uh, en hoe is het stemmen zelf verlopen? Hadden, konden alle mensen goed afstand houden? Uh, ja, ik moet zeggen, we moesten voldoen aan ja. hele strenge richtlijnen vanuit de overheid. Dus uh, de stemroleden moesten anderhalf meter van elkaar zitten. Er werden keurschermen geplaatst in de stemroos, desinfectiemiddel.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 Ja, nee, dat klopt. Dat was, uh, ja, dus, het is, er zijn heel veel mensen bij betrokken. Van, van, van de mensen die de tent hebben geplaatst in, uh, in Zandvoort, uh, waren ingericht en al. Uh, met logistiek kwam er nog heel wat bij kijken. Want het ging uit ja. de stemboos, het ging tellen naar Korgel. We zijn heel goed opgevangen door de beheerder. Nou, daarnaast de locatiebeheerders van de stemboos zelf, die zijn heel welwillend. Dus uh, ja, er was uiteraard een goede samenwerking. En natuurlijk gaat er wel eens iets fout. Maar over het algemeen denk ik dat het een heel goed uh, verlopen proces is geworden. Ja, dankzij de steun van heel veel uh, aardige collega's van mij. Ja, maar ik ben heel blij dat het uh, zo gegaan is. Uh, en uh, het tellen, is dat nou officieel al klaar bij ons? Want de Tweede ja, Kamer ja, ja. gaat pas de dertigste uh, daadwerkelijk vaststellen. Ja, wij, wij zijn helemaal klaar als Sanford. Wij hebben gewoon een definitieve telling opgemaakt.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 Ja, als het allemaal niet betrouwbaar zou zijn. Uh, hebben jullie daar nog uh, bezoekers voor gehad? Extra bezoekers die je niet had verwacht? Nee, ik heb het niet gehoord. Dus uh, die, ja, die oproep die ken ik. Maar ik heb het niet van uh, voorzitters teruggekregen. Maar ja, iedereen was vrij om gewoon te gaan kijken bij de telling. Dus, uh, dat is, uh, dat ja. is altijd zo, toch? Ja, dat is iets openbaars. En ik moet zeggen, in de tijd dat ik uh, deze verkiezing coördineer, heb ik één keer iemand gehad die kan kijken. Maar die wilde spontaan gaan meehelpen. Dus die ging stembiljetten uh, oprapen van de bom. Maar dat mag natuurlijk niet. Dus heb ik uh, met een vriendelijk uh, gedaan... om uh, in de stoel te gaan zitten en alleen toe te kijken. En niet, uh, niet mee te gaan helpen. Nou, dat is in ieder geval een, een goed bedoeld... maar ja, niet toegestaande uh, actie. Uh, nee. dus, dat scheelt weer. Ja, en aan de andere kant... Uh, al die vrijwilligers die op die stembureaus zijn... Die, die tellen, toch? Ja, ja er zitten vijf stembureaus. op de stembureau. Die zitten ja. de hele dag. Dus speciaal voor die mensen...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 En zijn die tellers zijn dat dan ook vrijwilligers... of zijn dat dan uh, uh, betaalde medewerkers? Ja, het zijn allemaal vrijwilligers. Uh, alle stemmen alleen in Zandvoort waren allemaal vrijwilligers... maar ze krijgen dan onkostig vergoeding. Ja, ja. ja, ja. dat ja, ja, noemt Jij het altijd maar een beetje betaald vrijwilligerswerk. Want u, je staat een uh, hele lange dag en ik het... krijg er nog vergoeding voor. Maar <coughs> ik denk ja. dat het vooral mensen zijn... die gewoon begaan zijn met het democratische proces... Ja, gewoon leuk vinden om te helpen aan, een, aan de organisatie van de verkiezingen. Dus uh, dat, is, dat is leuk om te zien. Ja, ik vond dat mensen waren allemaal heel erg gemotiveerd. Ja, zeker. Heel erg positief. Ja. Uh, en ik vond ook dat er heel veel mensen uh, uh, gingen stemmen. Iets minder dan uh, vorige keer. Ja, iets minder zijn ze inderdaad. Het is dus nu rond de 80%. De vorige keer was het geloof ik rond de 83% in Sampo. Dus dat is een afname, maar ik heb gekeken. En wij staan uh, dus redelijk onderaan met, uh, met gemeentes waarbij de opkomst uh, laag lager is geworden dit keer. Dus uh, er zijn toch een groot aantal mensen.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 Mensen die een brief hebben ontvangen, wellicht op maandag of dinsdag naar de stembus zijn gegaan. Want dat was, uh, die twee dagen was het echt speciaal bedoeld voor risicogroepen risicogroep om te gaan stemmen. Dus ja. ik denk toch uh, dat, in dat uh, ja, ook de risicogroepen uh, goed uh, zijn gaan stemmen. Ja, ja nou, 80% is best een goed percentage. Uh, ja. En ja, we, uh, Martijn, je hebt, je hebt natuurlijk ook nog wel andere dingen te doen dan uh, stemmen, want we doen dit niet iedere keer.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 ja, ook vanuit de organisatie zelf, alles was duidelijk met uh, de informatie die we kregen vooraf. En uh, ja, ook op de dag zelf is het goed verlopen, denk ik. Dus uh, ja, wie weet doe ik volgend jaar weer mee. Dat uh, ja, ik vond het echt leuk. Hartstikke nou, dat was hartstikke leuk om te horen inderdaad. Dat ze ook jonge mensen naar het stembo gaan. Want uh, rond de staat, ja, er staat deels van stembo's. Dat er al over het algemeen mensen op leeftijd zitten. Maar ik, uh, ik heb toch gekeken de Somm, ik heb best wel wat nieuwe aanmeldingen. En waarbij veel jonge mensen zaten. En dat is wel leuk om te zien dat uh, van jong tot uit op de zit. En ja. ik heb uh, tot nu toe alleen maar positieve terugkoppelingen gekregen. Ook de sfeer op de stemroo. En uh, ja, natuurlijk waren er we wel wat problemen, Maar dat vooral uh, in de tenten die vrij koud waren. Maar ja. over het algemeen heb ik een uh, leuke terugkoppeling ontvangen. En uh, nou, dat is gewoon prettig om, uh, om te horen. Ja.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 ja, die vond de sfeer uh, onderling tussen onze collega's ook heel leuk om uh, te blijven. Uh, hij heeft ook zijn gezicht laten zien en heeft een, uh, een percentje toegezegd... dan kom ik volgende week aan, zodat hij niet vergeet. Ja. Ja. Ik ben heel erg benieuwd naar dat percentje, nee. maar daar gaan we het niet over hebben. Nee, ja, nee, ik vond het hartstikke leuk om mee te helpen en volgend jaar weer ik volg En uh, Ik heb er zin in. Nou, wij ook. We gaan volgend jaar allemaal ja. weer stemmen. We gaan vast weer boven die 80% uitkomen. Absoluut. En we gaan er wat van maken. Een heel ja, fijn ja, weekend. Ja, Bedankt normaals. Uh, heel goed weekend en leuk om te doen. Ja? Tot de volgende keer. Dag Tot Martijn. Tot de dag, dag Zandvoort heeft het. Ja, Zandvoort heeft het.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 We hebben genoten van Blackbird met I'm Like You. Uh, we gaan nu praten met onze volgende gast... Alexander Peulen van Centerparks... die een duurzaamheidscertificaat heeft gewonnen. Uh, de Golden Green Key 2021. Zeker, goedemorgen. goedemorgen ja, goedemiddag, ja, sorry. Goedemiddag. Uh, het is altijd verwarrend met ons programma dat uh, Goedemorgen heet... en Goedemiddag is... Uh, ja. Maar we zijn heel blij uh, dat we u in de uitzending hebben. Uh, want het is blijkbaar een hele grote en uh, eervolle prijs. Het is vooral een hele mooie prijs. Een hele mooie prijs. Ik heb het nog niet ja. gezien. Hoe die, ik weet niet hoe die eruit ziet, natuurlijk. Nee. <laughs> nee, het is mooi dat wij deze, dat wij deze, uh, deze prijs weer gekregen hebben. Uh, dus een, uh, een, uh, een, een, een label: een, een Green key Label. Ja. Uh, uh, en dat betekent feitelijk dat je, dat je, dat je organisatie en je bedrijfsvoering... Uh, met betrekking tot duurzaamheid uh, aan een aantal criteria voldoet. En uh, uh, dat is mooi dat wij die gehaald hebben, maar dat, dat natuurlijk ook heel Nederland hebben gehaald heeft. Uh, met alle andere parken ook. Ja, maar ik, uh, uh, waar, waar staat die prijs precies voor? Dat weten niet alle uitluisteraars waarschijnlijk. Um, het gaat erom dat je, dat je in je bedrijfsvoering... Uh, op een aantal, op eigenlijk heel veel aspecten rekening houdt met de uh, met, uh, met, met verduurzaming van je organisatie. Met uh, een, uh, uh, ja, dat je eigenlijk meedenkt met, uh, met een stukje klimaat en uh, bewust maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uh, Dan kun je het bijvoorbeeld hebben over ledverlichting, over groene stroom, uh, over gescheiden afval, uh, samenwerking met, uh, met, uh, met andere instanties, uh, watervoorziening die. Uh, uh, waar je, waar je uh, op uh, bezuinigt. Uh, al dat soort uh, zaken kun je aan denken. Ja. Uh, is het heel erg moeilijk om zo'n uh, prijs te krijgen? Of zo'n beleid te voeren? Het is wel iets waar je... Uh, het zijn wel ja, moeilijk. Wat is moeilijk? Het zijn zaken die wel... Waar je uh, ja, goed, goed doordacht en met een goed plan... Uh, maar aan een label te voldoen. Kijk, je kunt zeggen, uh, bijvoorbeeld afvalscheiding is een onderdeel ervan. Dan kun je zeggen, we gaan vanaf morgen afvalscheiding uh, uh, initiëren. Maar ja goed, er zit natuurlijk een, een logistiek proces aan vast. Uh, afspraken met, uh, met degene die het afval op komt halen. Uh, de containers die er allemaal moeten komen. Uh, de, de gas die er bewust uh, van moet worden. Dus er zit natuurlijk wel een lange traject aan dan van het ene andere dag. Maar als je je daarvoor in wil zetten en dat... Uh, en duurzaam maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk vindt... Dan, weet ik, dan is het voor iedereen uh, te halen. Ja, en trekt dat... Uh, denkt u ook... Uh, bezoekers uh, meer... of andere bezoekers naar Centerparks in Zandvoort... dat zo'n uh, label uh, gewonnen is? Ik weet dat uh, gasten... Ik heb het, het is niet onderzocht... Uh, uh, ik, ik weet alleen uh, dat uh, gasten het wel steeds belangrijker vinden. En dat... Uh, dat ze dus... Uh, ja, dat ze dus... dus ...als er voor gekozen wordt om uh, op deze manier uh, je onderneming te voeren... ...dat gasten dat wel fijn vinden. Dat er daadwerkelijk meer boekingen van komen, dat, dat, uh, dat, dat weet ik niet. Dat, dat hebben we in ieder geval niet gemeten. Maar in ieder geval dat het, uh, is het natuurlijk enerzijds interessant... ...dat de gast uh, die bewustwording bij de gast is, dat wij uh, daaraan werken. En anderzijds is het natuurlijk ook gewoon fijn als organisatie en als onderneming zelf... Dat je dit serieus neemt. Dat je, ja. dat je het ook belangrijk vindt om op die manier te werken, met z'n allen. En ik heb last bijvoorbeeld eh, dat jullie ook een hele nieuwe techniek hebben: een speciale UV-installatie om het eh, water in het Aquamundo-zwembad eh, eh, schoon te houden. Ja, dus, dus dat... daardoor, hebben wij, uh, uh, daardoor hebben wij minder, uh, minder chlor, uh, hebben wij nodig. Uh, en dat is ook een stukje: uh, ja, ook daar weer een stukje milieubewustheid. Dat je minder met chloor gaat werken en ook, uh, ook richting je personeel, natuurlijk minder met gevaarlijke, uh, gevaarlijke chemicaliën werkt. Uh, waar iedereen ook weer profijt van heeft. Ja, en het is ook fijner om in te zwemmen als je minder naar ja. chloor ruikt als je eruit komt. Dat is beter voor je huid. Ja. En wat minder rode ogen, hè? <laughs> minder rode ogen, ja. Ja, dat is zo. Dus het werkt aan twee kanten eigenlijk. Het is meer comfortabel en het is ook nog eens een keer goed voor het milieu klopt en voor de medewerkers dus eigenlijk aan drie kanten drie kanten ja dat, dat... stukje veiligheid voor de medewerkers is dus natuurlijk ook uh, uh, en, en, en voor de algemene veiligheid met chloor werken en uh, dat soort zaken uh, dus je, het snijdt eigenlijk aan drie kanten dus uh, dus voor de, voor... en win-win-win uh, situatie ja nou dat de medewerkers vooral niet vergeten want die die zorgen dat alles blijft draaien uh, ja. ik las ook dat er uh, iets was over speelse manier leren over de biodiversiteit Um, Kun je daar iets meer over vertellen? Dus hebben jullie een schooltje? Sorry, uh, ik, wil even weg. ik zit in de auto, dus ik wil even weg. Sorry. Geen enkel probleem. Um, wel een elektrische auto, hoop ik dan. Het hybride. Het hybride, kijk, dat is wel op de goede weg. half half zijn we er ja. al. Um, daarnaast hebben we activiteiten in de duinen om gezinnen op een speelse manier uh, te leren over biodiversiteit. Hebben jullie dan een soort ja. schooltje of wat moeten we daarbij voorstellen als luisteraar? We zijn daar een aantal, uh, met een aantal uh, activiteiten bezig. Bijvoorbeeld, een van de activiteiten die we nu gestart zijn, is dat we bijvoorbeeld een speurtocht doen uh, uh, in en rondom het park voor de gasten. Waarbij, uh, waarbij uitleg gegeven wordt over, uh, over verschillende dieren en, uh, en, en, en planten. Uh, zodat mensen meer uh, bewustwording hebben van wat is er nou, met groeit er nou in de omgeving. Uh, en dan is bijvoorbeeld iets wat waar we nu. Uh, wat we nu aan het opzetten zijn. En dat is gewoon hartstikke leuk... dat uh, mensen uh, ja, wat meer met, uh, met, uh, met de natuur uh, in aanraking komen... en dan ook uh, de bewustwording erbij... van wat is het nou eigenlijk uh, wat je allemaal ziet en hoort. Ja, dat klinkt al uh, heel erg leerzaam. En ook heel erg leuk voor uh, inderdaad uh, gezinnen met kinderen... om iets meer op deze manier, op een speelse manier... over de natuur te, te leren. Ja, klopt. En is het... Uh, is Het park op dit moment druk bezocht in, de, in deze coronatijd. Uh, ik moet zeggen, we hebben in, uh, in uh, de maand februari hebben we een fantastisch mooie maand gehad. Uh, ondanks het feit dat eigenlijk alles dicht is. Uh, blijven, blijven de gasten wel komen. En uh, op dit moment zit alles uh, tussen de 50 en 60 procent bezetting. Uh, maar ik denk dat veel afhankelijk is... ook van uh, wat er volgende week dinsdag uh, bij de persconferentie gezegd gaat worden... En, uh, maar ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben uh, tevreden uh, voor de situatie waarin we zitten. Ja. En vooral de mogelijkheden die we onze gasten kunnen bieden, want die zijn natuurlijk uh, heel erg beperkt. Ja, want ik was uh, ook bij jullie uh, en het stembureau, wat in een, uh, een ja, bijna trieste, uh, verlaten, koude, grote ruimte uh, gevestigd ja. was. Omdat er helemaal niets uh, te doen is. De gasten hebben wel wat andere dingen te doen in deze omgeving. Nee, binnen mag niks. Dus het enige ja. wat we mogen doen is dat we uh, uh, fietsen mogen verhuren en dat, uh, en, en uh, buitenactiviteiten van uh, boogschieten en witchgolven. En verder houden het echt op. Ja, maar daar wordt er dus ook wel weer gebruik van gemaakt op dit moment. Van dat soort dingen. Ja, dat, daar maken de gasten. Fiets, vooral fietsenhuur uh, wordt heel veel gebruik voor gemaakt. Dat loopt, uh, ook in februari liep dat ontzettend hard. Maar verder, uh, ja, verder hoop je natuurlijk weer dat je alles wat. Uh, wat helemaal nieuw is, van het de, van de indoor spelen tot, uh, uh, tot uh, het zwembad met die wildwaterbaan, dat je daar gewoon snel weer uh, gasten kunt ontvangen. En dat is gewoon triest dat het nu natuurlijk uh, allemaal uh, inderdaad kil en, uh, en, uh, en leeg is. Ja, en verwachten jullie een, een drukke, zoals het we weer open gaat, dat het een hele drukke zomer wordt? Zoals vorig jaar tussen de lockdowns in, uh, Zand wordt overstroomd door toeristen. Ik heb, er een, uh, ik heb een heel goed gevoel bij uh, de komende maanden, ja. Ik denk dat wij, uh, als ik zie hoe, uh, hoe, uh, hoe wij als park uh, alleen in februari al uh, uh, de bezetting hebben gehad, voorspelt dat natuurlijk ontzettend veel goeds voor de zomer. Dus ik, maar er zit natuurlijk altijd een kanttekening aan bij en dat betekent wel dat als je, je uiteindelijk de komende gas, uh, je merkt dat er aantrekkingskracht is vanuit het strand, uh, dus echt weg van thuis. Uh, maar het belangrijkste natuurlijk wel... dat je ook wat kan bieden. Uh, dat speelt natuurlijk wel mee. Uh, maar ik verwacht in ieder geval een goede zomer. Daar heb ik wel een goed gevoel bij. Oh, dat uh, hopen we allemaal. En dan uh, hebben de ondernemers in Zandvoort ook weer wat te doen. Uh, en de, de laatste vraag die ik nog wel even heb... Uh, al die lege ruimtes. Wat zegt ze met al die medewerkers die daar uh, altijd werken? In de restaurants, en in de bodingbaan en in de, de jumping... We hebben, we hebben het geluk dat, uh, dat, uh, dat we natuurlijk ondersteuning krijgen vanuit, uh, vanuit, de, vanuit de overheid. Ja. Zoals die NOW-regeling, uh, zoals iedereen die krijgt die de aanvragen doet. En uh, wat, we eigenlijk, uh, wat je eigenlijk ziet, is dat er een aantal uh, afdelingen uh, dus inderdaad dicht zijn, en, maar er is uh, voldoende uh, werk voor iedereen om alles, alles wat er uh, ligt en uh, achterstallig werk wat er lag uh, met z'n allen uh, uh, op te pakken. Dus wat dat betreft uh, is dat gewoon heel fijn dat je, dat je, dat je het product uh, helemaal tip top in orde kan maken met, uh, met uh, de extra mensen die, uh, die, ja, die, die je daarvoor in kunt zetten. En dat is heel fijn. Ja, nou, ik ben heel blij dat dat uh, lukt en uh, dat deze regeling er is om de salaris van de medewerkers te kunnen blijven betalen, ook in uh, moeilijke tijden. Ja. En uh, laten we met z'n allen uh, hopen op een, uh, een, uh, een betere zomer. En dat we weer snel uh, terug mogen naar het oude normaal. Ja, absoluut. Dankjewel. Heel erg bedankt voor de, voor de informatie. En we gaan nu luisteren naar Phil Border met Wicked Games. The world was on fire. And ...van Wicked Games van Phil Faller. Aan de telefoon hebben we nu Manon van Huijk over de verbeelding. Ja, hallo. Goedemiddag, Roy. Goedemiddag. Wat uh, fijn dat je in de uitzending bent. Ja, nou inderdaad. Uh, zeker fijn. Hartstikke leuk dat jullie uh, me wisten te vinden. Ja. ja, nou en wij willen natuurlijk weten... Uh, ...verbeelding, ja... Uh, dat is natuurlijk een woord waar je heel veel dingen bij kan voorstellen. Wat verbeeld jij je wel? Of uh, heb je verbeelding, fantasie? Of kan je je indenken? Wat is de verbeelding? Ja, uh, nou ja de verbeelding is ook uh, heel veelomvattend, denk ik. Maar wat we vooral zijn is uh, onder andere een werkplaats... voor uh, mensen uit Zandvoort met een afstand tot de arbeidsmarkt... en die zich graag verder willen ontwikkelen op weg naar een plekje op de arbeidsmarkt. Oké, okay. en de werkplaats. Maar moet ik bedenken, jullie doen dan eigenlijk uh, uh, alleen maar... of met name technische uh, uh, mensen begeleiden? Nee hoor, nee zeker niet. Nee, we hebben echt uh, van allerlei uh, soorten mensen. Het is een heel uh, diverse groep uh, mensen die we uh, ondersteunen. Uh, we hebben op de werkplaats een aantal verschillende afdelingen... Uh, waaronder bijvoorbeeld een naaiatelier. Uh, en uh, we, doen, uh, we hebben een druk uh, afdeling waar we het drukken van uh, kleding doen. Maar we hebben ook een uh, 3D afdeling. Maar ook een afdeling arbeid zoals we dat noemen. En waar we altijd in- en ompakwerkzaamheden doen. Ja. En daarnaast werken we eigenlijk ook samen met uh, nou ja, allerlei andere organisaties in Zandvoort. Bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld voor baliewerkzaamheden werkzaamheden bij uh, een andere organisatie. Ja, uh, het klinkt een beetje, misschien zeg ik iets raars, of misschien ook wel niet... Uh, maar het doet me een beetje denken aan wat vroeger de sociale werkplaats heette. Ja, uh, ja dat uh, hebben we, heb ik wel eerder gehoord. Uh, nou, dat, daar lijkt het misschien ook wel een beetje op. Daar heeft het wel wat van weg. In die zin uh, dat we ge gewoon uh, eigenlijk passend werk zoeken... Uh, voor mensen die, die eventjes uh, of een langere tijd niet mee kunnen doen in het arbeidsproces. Ja. Dus het klopt dat eigenlijk dezelfde mensen of het voor dezelfde mensen bedoeld is in ieder geval. Alleen uh, bij de sociaal werkplaats zijn mensen zeg maar vaak een soort van in dienst bij die sociaal werkplaats. En blijven ze daar dus heel vaak dan ook heel lang zitten. En bij jullie is het de bedoeling dat ze uh, vanuit jullie uh, werkzaamheden doorgaan naar bedrijven of organisaties? Ja, dat, dat klopt. Uh, eigenlijk, uh, de sociale werkplaats die bestaat nog wel steeds, maar het wordt alleen maar afgebouwd. Hè. Er kunnen geen, eigenlijk geen nieuwe mensen meer inkomen. Ja. Uh, en uh, ja, de verbeelding is eigenlijk uh, in het leven geroepen, omdat er toch nog soms een uh, te grote brug is tussen werken in een reguliere werk. Ja. En uh, nee, dan kunnen ze bij ons starten, uh, werkervaring opdoen, soms in een werkritme komen. In ieder geval kennis maken met uh, werk en wat er wordt verwacht van je om, om te werken. En dan hopen we zo dat uh, nou, mensen zo goed mogelijk weer uit kunnen stromen. En is het de uh, leeftijd van de mensen die bij jullie zijn? Uh, wat voor leeftijden kan je denken? Nou, het is echt heel divers. Uh, we hebben vanaf uh, 18 tot, uh, tot uh, 65. Wow. En alles wat ertussen zit. Ja. En dat wordt ja. natuurlijk steeds ouder, want we moeten werken tot ons 67. Straks misschien ja, 68. Ja. Maar we hebben ook mensen die, uh, die al bijna bij hun pensioengerechte leeftijd zijn. En die dan ook toch vragen of ze nog daarna ook bij ons mogen blijven werken. Oh, dat is wel dus, heel leuk. Uh, ja, ja, ja, mensen zijn over het algemeen heel. Um, Blij met de werkplaats en uh, ja, blij met de collega's die ze daar hebben. De contacten en de kennis die ze daar opdoen. En uh, ja, dat uh, gaat heel goed. En is het uh, ook verplicht voor mensen om uh, bij jullie te gaan werken? Of is het een, uh, allemaal op vrijwillige basis? Nou ja, verplicht dat klinkt altijd negatief. Uh, eigenlijk zie ik dat de meeste mensen willen heel graag meedoen. Want ja. soms dan heb je een reden waarom je eventjes of voor langere tijd niet meer kan werken. Maar voor niemand is het fijn om zeven dagen in de week thuis op de bank te zitten. Nee. Dus eigenlijk zijn mensen gewoon heel blij dat ze, dat ze weer meedoen. En dat ze gewoon uh, hartstikke belangrijk zijn bij ons. En dat ze echt uh, waardevol werk uh, afleveren. Ja, en hoe lang zit iemand uh, gemiddeld uh, bij jullie voordat hij uh, doorstroomt? Oeh, een moeilijke vraag. Oh. <laughs> nee, Ja, heel, dat is ook echt heel divers. Ja. Uh, ik werk nu zelf drie jaar bij de verbeelding en sommige medewerkers die werken al net zo lang uh, dat ik er werk en sommige mensen die hebben het echt als een opstapje, die zijn een paar maanden bij ons en die stromen dan uit naar een andere plek dus, ja, dat, en alles wat ertussen zit. Dus dat is echt heel divers, ja. ja. En ik uh, las op jullie uh, website iets over bijvoorbeeld, uh, misschien een leuk voorbeeld voor luisteraars: uh, een bakfiets voor het lokaal. Klopt, ja. Ja, ja we hebben een uh, bakfiets gedoneerd gekregen van een um, organisatie in, of een werkgever uit Zandvoort. Ja. Uh, die fiets was afgeschreven en uh, nou, die werd dus gedoneerd. Die hebben wij met uh, onze fietsenmaker en medewerkers helemaal opgeknapt. En uh, die is nu uh, inderdaad voor het lokaal. Dus dat is inderdaad een hartstikke mooi voorbeeld. En helaas, het lokaal is nog niet helemaal uh, actief. In verband met corona natuurlijk. Ja. Maar we hopen dat hij straks uh, door Zandvoort gaat. Ja, ja dus die uh, fiets is zo opgeknapt dat hij ook gewoon uh, weer echt netjes de officieel de weg op mag. Goedgekeurd gekeurd. Ja, wel? Ja, absoluut. Ja, ja. Ja, en uh, ik denk zeker voor, ook voor, uh, nou ja, mochten er werkgevers uit Zandvoort zitten te luisteren. Um, ja, we, we zijn altijd uh, op zoek uh, nou ja, naar werk. En het kan van alles zijn. Bijvoorbeeld het drukken van bedrijfskleding. Of uh, op de arbeidsafdeling kunnen we bijvoorbeeld bundels maken. Of inpakwerkzaamheden doen. Dus mocht iemand uh, graag uh, duurzaam... Uh, arbeid willen doen. Nou, dan hoop ik dat hij ons kan vinden. Ja, dus de, jullie staan ook. Uh, ...wij stonden wel eens naast elkaar, volgens mij, op de Nieuwjaarsreceptie van de, uh, Zandvoort. Ja. Uh, um, want verder zien we jullie niet zo heel erg veel, uh, moet ik eerlijk zeggen. Nee, nou, uh, dat is goed dat je het zegt. Dat is ja. helemaal niet goed natuurlijk. Nee, dus we zijn er ook wel mee bezig om uh, wat beter bekend te worden in Zandvoort. Uh, met stukjes schrijven bijvoorbeeld in het Zandvoortse krantje. En uh, ja, op een andere manier ook, uh, nou ja, zoals nu op de radio, om toch ook wat meer bekendheid te krijgen in Zandvoort. Ik denk dat de meeste medewerkers ons wel goed weten te vinden. Ja. Uh, maar de bedrijven nog ietsje minder. Dus uh, ja, dat hopen we dat we daar in de toekomst uh, beter zichtbaar zijn. Oh, en waar, waar zijn jullie gevestigd? We hebben onze werkplaats in de Blauwe Tram. Ja. Dat is boven de bibliotheek. Als mensen het leuk vinden, dan zijn ze ook van harte welkom om eens eventjes boven bij ons te komen kijken. Wel op afspraak, um, natuurlijk, in verband met corona. Ja, precies. Ja. Ja. Met corona is het inderdaad wel handig om even van tevoren te bellen. Maar normaal gesproken staat de deur eigenlijk altijd open voor iedereen die interesse heeft. En uh, we hebben ook een kantoortje op het Gemeentehuis in Zandvoort. Aha. Dus ja. ondernemers die wat willen weten... die kunnen altijd contact opnemen. Uh, nou, dat zullen we dat dan ook maar meteen noemen. Ze kunnen contact opnemen via bijvoorbeeld de website... Uh, de verbeelding aan elkaar vast... streepjezandvoort.nl Yes, helemaal goed. En dan mogen ze, uh, kunnen ze gewoon... Uh, uh, afspraak maken om eens langs te komen. Ja, zeker. Zeker. Ja. En uh, ja, we proberen... Um, altijd het, nou ja, mee te denken in een oplossing... En uh, er is volgens mij heel veel mogelijk. We hebben heel veel kwaliteit en talent in huis met onze medewerkers. Dus we kunnen altijd kijken of we een passende oplossing kunnen vinden. Ja, en de mensen hoeven niet als ze op contact klikken. Dan krijg je een uitvenstertje met uh, formulieren en andere dingen. Hoeft het helemaal niet. Je kan ook gewoon meteen bellen en een afspraak maken. En dan kijken hoe je elkaar tegemoet kan komen. Ja, zeker. Ja, je mag mij uh, altijd bellen. Ik neem niet altijd op, maar dan bel ik terug. Nou, dat, is, ja. dat is heel erg aardig dat je ook nog terugbelt. Uh, en uh, hoeveel mensen zijn er bij de verbeelding uh, actief gemiddeld? Um, nou, ik, uh, ik ben er samen met twee andere collega's. Ja. Uh, dus Jeroen en Caroline, dat zijn mijn collega's. En daarnaast uh, werken we, ja volgens mij hebben we nu zo'n iets van 50 medewerkers die we ondersteunen. Dat zijn best wel veel mensen. Ja, klopt. Er ja. zijn best wel veel mensen. En die zijn niet allemaal bij ons uh, op de werkplaats actief. Uh, want iedere deelnemer die heeft een eigen trajectcoach. Ja. En soms is het ook uh, niet passend zeg maar, om bij ons op de werkplaats te starten. En dan beginnen we bijvoorbeeld met een stage op een andere plek. Of uh, met een werkervaringsplek ergens anders. Ja. ja. Nou, dat klinkt ontzettend uh, goed. Uh, ik doe nogmaals een oproep uh, aan alle luisteraars. Als ze iemand kennen die een bedrijf heeft... of die misschien wel eens iemand nodig heeft... om gewoon contact op te nemen. Want op deze manier kunnen we mensen uh, gewoon weer helpen... om volledig deel te uit te maken van de maatschappij. En ik, ja, dus ik zie je wel bij wat nou betaald werk is of onbetaald werk... jullie begeleiden mensen naar een vorm van werk... zodat ze gewoon mee kunnen doen. Het gaat niet per definitie alleen om geld verdienen. Klopt, ja. Nee, dat is uh, zeker. En eigenlijk... Uh, merken we ook dat meedoen gewoon heel positief uh, effecten heeft op de mensen. En uh, ja, dat is gewoon hartstikke belangrijk. En inderdaad, hoe meer werk wij hebben, hoe meer mensen wij ook uh, daarmee kunnen helpen. Ja, maar ik hoop dat het gaat lukken. Ik zag op jullie site, uh, nou, ik zie nu op jullie site dat jullie ook uh, uh, leuke dingetjes deden voor, uh, voor de kerst. Uh, gaan jullie uh, ook attenties maken voor de oudjes bijvoorbeeld? Uh, nou, dat hebben we nu nog niet uh, op de planning staan, maar we gaan wel in april uh, gaan we weer beginnen met uh, tuinonderhoud van mensen in Zandvoort. Oh. Uh, dus dan doen we voor mensen met een Zandvoortpas die uh, nou ja, eigenlijk uh, zelf de tuin niet meer kunnen doen en die daar uh, de financiële middelen niet hebben om dat door een overniersbedrijf te doen. Um, die, daar gaan wij dan naartoe met een groepje, meestal zijn het mannen, die dan tuinwerk doen. En dan gaan we de tuin van de mensen opknappen of winter klaarmaken of zomer klaarmaken in dit geval. Dus daar gaan we in april weer mee starten. Oké, okay, nou het is inderdaad heel erg gevarieerd. Ik hoop ja. dat er veel mensen contact gaan opnemen. Uh, en uh, dat we elkaar nog eens een keer spreken. Misschien wel uh, over een maandje hoe het met de tuinonderhoud gaat. Ja, leuk. En leuk ook om elkaar een keertje live te spreken, lijkt mij. Zo door de telefoon is dus toch ook... Uh, nou, het werkt prima, maar leuk om elkaar ook een uh, beetje te leren kennen. Hartstikke goed. Altijd welkom in de studio. Leuk, ja, zeker. Oké, okay. heel erg veel succes. Nou, hartstikke bedankt en uh, wellicht tot ziens. Wellicht tot ziens, fijn weekend. Jo, dag. Zandvoort heeft het. Ja, Zandvoort heeft het. In en jij, en jij beleefd het. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, beleef me, beleef me. Dit is het ritme van Zandvoort. Afterglow Had only the hand in the flame for me to Remind you of your secrets. secrets. And your lips upon my shoulder and we could walk on water maybe we'll turn a corner maybe we'll cut in line just give me this and your lips upon my shoulder and we could walk on water En dat was Causes met Walk on Water. Ik weet niet of het de zeewater zou zijn... maar dan is het best wel een uh, klim, denk ik, om uh, er overheen te wandelen. Uh, maar het was een mooi nummer voor uh, de paasuitzendingen... als we het uh, weer in iemand van de Kerk uitnodigen. We zijn aan het einde gekomen van onze uitzending... maar we hebben nog best wel wat interessante informatie voor u. Ten eerste, als u hulp nodig heeft bij uw belastingaangifte... dan is bij Pluspunt daar speciale hulp voor beschikbaar. Het zijn ervaren belastingvrijwilligers die kunnen helpen... voor mensen met een laag inkomen om die aangifte te voldoen. Dus u kunt contact opnemen met Pluspunt via hun website... maar u kunt ook bellen met Pluspunt via het nummer 023 57 173 73. Uh, en dan wordt slechts 10 euro gevraagd voor het doen van uw aangifte. Uh, verder hebben we op ZFM dit weekend een heleboel leuke dingen. Want naast Goedemorgen Zandwoord kunt u ook luisteren zometeen van 2 tot 5 naar Albert Jan Vos en Rob Harms met hun programma Zandwoord op Zaterdag. En op zondag kunt u de dag goed beginnen met van 10 tot 1 met ZFM Jazz. Het wordt een heel erg uitgebreid en spannend programma. Ehm. Um, Elke werkdag van 10 tot 12 hebben we een ochtenduitzending... met wisselende presentatoren. En op dinsdag en woensdag de ZFM Lunchroom van 1 tot 3. En u kunt natuurlijk altijd kijken op onze website... www.zfmzandvoort.nl of op de Zandvoort-app naar de programma's. En ook voor het terugluisteren van programma's. Deze uitzending is mogelijk gemaakt door de techniek... Jan Mar Koper, die ook de muziek voor ons heeft samengesteld. Gert van de Kuik, die heeft de redactie gedaan... En ik was Roy Dongen en ik wens u nog een hele fijn weekend.